De Britse politie is bezig met een zoektocht naar een man die tijdens de rellen begin deze maand gericht op agenten heeft geschoten. Op beelden die de politie heeft vrijgegeven is te zien dat een man met een bivakmuts op een paar keer schiet op ongewapende politiemensen. Er werd ook op een politiehelikopter geschoten. De dader hoorde bij een groep mannen die ook winkels plunderden en brandstichten. Als de schutter wordt gepakt wordt hij vervolgd voor poging tot moord. In Spanje is een man uit Marokko gearresteerd... die het plan zou hebben om leidingwater in toeristenplaatsen te vergiftigen. Volgens de Spaanse justitie is hij lid van Al-Qaeda... en had hij zijn plan aangekondigd op radicaal-islamitische websites. De Marokkaan van 37 zocht op internet ook informatie over gif en explosieven. Hij werd woensdag opgepakt in het zuiden van Spanje. Het weer, de dag begint vrij zonnig, maar later neemt de bewolking toe... Vanmiddag buien met vooral in het zuidoosten van het land kans op onweer, hagel en windstoten. Maximum temperatuur 27 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. PNN 4-7. Jack Penjate, Jack Penja, pak even een pen, pak heel even een pen, kom op, even pen, even naar de keuken, pennetje bij, vier'tje. Jack, schrijf op, Jack Penjate. Zo heet deze man die dit liedje heeft gemaakt, wat je op de achtergrond hoort. Krijgen we zoveel mail over altijd, echt waar? Kom ik maandag, kom ik op, uh, kom ik weer op werk, en uh, zet ik mijn mail aan, en dan heb ik zo weer vijf, zes nieuwe mailtjes van mensen die vragen van, hey, hoe heet het liedje eigenlijk, en dan, ja, dan, uh, dan, mail ik altijd wat terug, maar nu weet je het, check. Even meeschrijven, Jack Benjaté. Het is uh, Lowlands weekend. Uh, een beetje een gek weekend is het toch wel, want dat zou eigenlijk namelijk ook Pukkelpop weekend zijn. Uh, maar ja, dat, dat, is, uh, dat is niet doorgegaan uh, door uh, echt die dat enorme tragedie daar uh, daarin hasselt in België. Uh, een storm die ging daar over het festivalterrein heen en, uh, en uh, dat is helemaal verkeerd afgelopen. Vijf mensen zijn er overleden bij het uh, instorten van een tent. En uh, nou, uh, toen is het festival uiteraard afgelast. Dat, dat, dat, ik kan me niet voorstellen dat je nog zin hebt om, uh, om uh, op een festival te zijn waar dat gebeurd is. En toen las ik ook nog wel allemaal nare, akelige verhalen van uh, mensen wiens tent, uh, zo'n koepeltentje die je dan op de camping hebt staan, daar op het festival. Wiens tent was leeggeroofd door andere mensen. Echt. Dan ben je toch echt. Je bent echt ziek in je hoofd. Als je, uh, goed. Anyway, uh, Lowlands ging wel gewoon door. Daar hebben ze nog wel. Uh, hebben, nog wel, uh, uh, hebben ze wel aandacht besteed aan het feit wat er is gebeurd daar in België bij Pukkelpop. Maar ze dachten ook van ja. Het is ook een, een feest, moet het zijn, Lowlands. Dus uh, uh, dat is gewoon normaal van start gegaan in Terecht ook. Ik bedoel, mensen hebben daar ook voor betaald en, uh, en willen ook graag die artiesten zien. En over die artiesten gesproken, ja, dat was een beetje een, een moeilijk verhaal. Um, de, de directeur van uh, Lowlands heeft ook toegegeven. Ja, het is dit jaar niet echt. We hebben niet een enorme grote knallen. Dat is me niet gelukt om, uh, om uh, die te pakken te krijgen. Wat op zich wel eerlijk is om dat toe te geven. Uh, dat is ook niet zo moeilijk om het toe te geven, want iedereen kan het ook zien. Maar toch, als je ze een beetje zo doorheen uh, scrolt. Nou, dan staan er toch allemaal... Uh, ik, dan zie je B.D.I., dat is, uh, dat is uh, de jongen die vroeger in Oasis zat. En je ziet uh, Crystal Fighters, van uh, de grootste zomerhit van, uh, van dit moment. Van deze zomer, met Plaatje. Die staan er ook. En je hebt uh, Elbow, wat toch echt, een, echt wel een flinke, flinke band is. En toen dacht ik van, weet je wat, dan ga ik gewoon om, uh, uh, om toch aan te tonen... dat Lowlands toch hele leuke artiesten op het programma heeft staan. Plaatjes draaien van artiesten die op Lowlands staan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 G-O-E-S-O-N Got more than money and sense, my friend you got hard and you go in your own way L-I-F-E-G-O-E-S-O-N Noah and the Wheels, zo heet deze band. En Life Goes On, zo heet het liedje. En daarna, ja, hebben we eigenlijk niet meer zoveel van ze gehoord na dit liedje. Maar het is wel een leuke plaat, Life Goes On. In Can't get out your own way. Well, hold on. Dat vroeger een band, Oasis, die ken je vast nog wel hè, met Wonderwall. En uh, uh, toen uh, in die band zat uh, uh, of Liam Gallagher en Noel Gallagher. En uh, dat waren broers. De naam zegt het al. Ja, Liam en Noel. Nee, Gallagher. En, uh, en Oasis, dat was echt een band dat, dat, dat, dat zat chokvol van de problemen. Als er, als er één band met problemen was... Als je naar iemand toe ging in de jaren 90 en begin 2000... en je zou zeggen, hey, noem eens een band met problemen... Dan kwam je al snel uit bij Oasis. En uiteindelijk, uit en na lang zeuren van wie dan ook, en uiteindelijk naar, naar ruzies en naar weet ik veel wat, en naar knokpartijen op het podium aan toe, uiteindelijk is de band uit elkaar gegaan. Of in ieder geval is er iemand uitgestapt. Ik weet niet of dat Noel was, en ik weet niet of dat Liam was. Eén van de twee is in ieder geval die dacht: de, de groeten, ik ga er door... En toen uh, kwam ineens uh, uh, uh, Noel Gallagher met een nieuwe band. En die nieuwe band die heette BDI. Je hoorde hem net met The Roller. Fantastisch. En het klinkt exact als Oasis. Het is echt gewoon een, een je, je zou zo uh, uit kunnen brengen en je zet op de CD-hoesje: dus Hey, dit is Oasis. Dan gelooft iedereen meteen. Maar het, het klinkt precies hetzelfde, alleen uh, de lol is weer terug uh, bij Noel Gallagher. Nu heeft wel een van de twee, of Liam of Noel... Ik haal die twee uit, nou, dan kan ik nooit uit elkaar halen. Een van de twee heeft al gezegd van... Nou, ik ben toch maar iets te snel uit Oasis gestapt. Dus misschien komen ze wel weer bij elkaar. Om oh mijn god zeg. Dan denk ik, doe dat dan niet. Laat het lekker liggen. Ik doe een keer in de concert Ooit nog eens een keer over een paar jaar. En voor de rest de groeten. Lekker verder met BDI. Dat gaat zo goed. De afsluiter van gisteren, het moet een mooie avond zijn geweest, want het was prachtig weer, was deze band, Elbow. En dat zijn echt de hardest working band uit de business, eh, wordt wel eens gezegd. Snu aan de werkers met prachtige liedjes, zoals deze Lippy Kids. Begin van het jaar kwam die uit, Elbow. Lippy kids on the corner again Lippy Kids on the corner again Saddling like crows Though I never perfected the simian stroke The cigarette and it was everything then Do they know Oh mm -hmm. corner again The pickets on the corner. Gisteren dus uh, in uh, de Alfa Tent Elbow en Lippy Kids op het Lowlands, Lowlands Festival. Stel, hè, stel je zit op, uh, op Lowlands. Als je wel eens op een festival bent geweest, dan, dan kun je daar vast wel iets bij voorstellen. Dan is het uh, lekker weer geweest voor de avond. Dan heb je lekker goed doorgepimpeld. En uh, naar goede artiesten geluisterd. Nog even gedanst in... Uh, in de danstent, de 24-uur-tent. Nou, op een gegeven moment moet je dan toch een keer naar bed. Want uh, ja, ja, anders is het ook zo Dan heb je de luchtbed van niks opgeblazen. Dus uh, lig je in je tent. En op een gegeven moment is het dan weer dag. En dan gaat, uh, nou, dan staat alles weer opnieuw op. Hè. Gaat alles weer beginnen. Uh, laatste dag, zondag. En dan word je wakker. En dan op zondag of vandaag, zo nou, dan kan ik je nu al vertellen. Dan, uh, dan schijnt de zon snoeihard op je tentje. Dus dan uh, brand je je tent uit. En denk je van, nou, ik ben, nu toch me, ben er nu toch uit. Laat ik maar naar het podium lopen. En dan loop je bijvoorbeeld naar de golstint. Ik noem maar eens wat, hè. En dan kom je aan zo rond een uurtje of, uh, nou, wat zou het zijn, kwart over drie. En uh, dan denk je van, nou, ik ben benieuwd wat hier staat. Je boekje ben je natuurlijk al lang kwijt. Ik ga maar zitten. Dus dan leg je, leg je je jas neer, als je dat toevallig mee hebt genomen. En dan ga je gewoon lekker zitten zo in het gras... En dan uh, doe je je ogen nog een beetje dicht. En dan brand je, de zon die brandt zo op je hoofd. En dan uh, op een gegeven moment komen dan, uh, komt dan een beentje op. Die zie je niet, want je hebt toch je ogen dicht. Die wordt dan met het luid applaus wordt die onthaald. En dan gaan dan de eerste noten zo rond vijf voor half vier in de tent. En jij ligt daar dan op je heuveltje op je jas in de zon te staren en dan hoor je. Oh, nou dan weet je dan. Dan weet je echt, dan gaat het een hele mooie dag worden met crystal fighters. Do you want to go to the plage with me? I'm going down down down there for them. I will. Laten we afspreken dat er dus nooit meer iemand is... die een liedje gaat maken over een plaatje uh, in de zomer. Want dat heeft blijkbaar een, een nogal slechte uitwerking op de zon. There's a limit to your love Like a in slow -mo. Like 'em up with no ocean There's a limit to your love Your love, your love, your love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 So carelessly you're there Is the, the truth or care? care There's a limit to your care. care There's a limit to your care So There's carelessly you're there There's a limit to your count. mijn glas is van de tafel getrild Trilpop vind ik het. Ik vind het trilpop. James Blake en uh, Limit To Your Love heeft, uh, heeft hij uh, gedaan. Het is eigenlijk een, een liedje van Feist. Maar eigenlijk heeft hij het mooi gemaakt. En ik vond het helemaal niks toen, uh, toen het uitkwam. Ik vond het echt helemaal niks. Ik kon er echt niet naar luisteren. Maar inmiddels uh, denk ik van... Nou, dat is, toch een, uh, dat is toch een mooi liedje wat hij daar heeft gemaakt. Uh, een beetje een beetje gekke jongen is dat. Helemaal echt zo'n zo hippe dude van het haar zo. En, uh, en hij werd echt gewoon als een enorme ster werd hij onthaald in, uh, in de Bravo-tent. Echt gewoon alsof het, alsof het God zelf was die daar binnen kwam lopen. En uh, toen dacht ik van, waarom was dat eigenlijk? Want nou, ik keek even op uh, wat fotootjes. Maar het is ook echt zo'n dus zo hippe dude die... Uh, zo'n uh, zo zo chick met wie Wat dat betreft heb ik veel gemeen met James Blake. Goed, en die weetjes. Uh, deze band is eigenlijk... Uh, ja, het is een wonder dat hij populair is geworden. Nederland past helemaal niet bij dit soort muziek. Maar desondanks gaat iedereen los op fits in the Tantrums. En Money Grab. En de Tantrums en Money Grabbers. Uh, de eerste hit uh, die ze hier hadden in Nederland. En, en volgens mij ook een beetje de enige hit op dit moment. Maar het is wel echt uh, het is een mooi verhaal. Zij zijn dus eigenlijk uh, groot gemaakt door, uh, door Gerrit Ekdom van 3FM. DJ is dat daar. Die, uh, die hoorde deze plaat en die dacht, weet je wat, ik ga hem gewoon 800 keer draaien. En dan kijk ik wel wat er gebeurt. Nou, en, en toen gebeurde er dit. Nu staan ze ineens op Lowlands. In de golf tent ook, en zo wel op vrijdagmiddag kwart over twee. Maar toch, hé, hey, hier staat het blondet. En het schijnt een enorm vet feest te zijn geweest. En als er één dame is die niet gemist kan worden op een festival dit jaar, is het Sela Thuvel. Ik was never really into music. till i was about 9 years old, old. But now I can't control myself from grooving. It is time for me to show, oh. Cause today.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 Do know what it's like to feel sad? Oh, yeah. Sue. Ze stond op uh, uh, Noordse Jazz, stond ze. Uh, Pinkpop stond ze geloof ik ook. En nu staat ze ook nog op Lowlands. Het houdt me niet op met die Belgische dames. Stella Sue. Maar het is wel heel vet hoor. Het is wel echt, uh, uh, het is echt een... een uh, als je het nog nooit hebt gezien live, dan uh, raad ik je aan om het zeker eens een keer te gaan bekijken. Het is heel, uh, het is heel cool. En uh, leuke barbecue muziek. En uh, Ik hoop dat je hebt gebarbecued gisteren, want het gaat, uh, het gaat wel plans hoor, uh, later vandaag. Anders we weer noodweer gaan worden met onweer en zo. Dus ik hoop dat de barbecue er al lekker in zit. Ik heb dus um, uh, een buurtbarbecue gehad. En uh, dat is wel grappig. Ik, had, uh, ik heb wel eens eerder een buurtbarbecue gehad. Alleen nu was het... Uh, ik woon in een nieuwe buurt. Dat is uh, een, een, uh, een nieuw buurtje van 24 huizen. Gemaakt in een oude buurt. En het is een hofje. Dus we, uh, we kunnen doen wat we willen met dat hofje ook. Uh, er komt nooit verkeer doorheen. En, uh, en, maar er zijn dus allemaal mensen die daar dus nieuw zijn komen wonen. En uh, wij, uh, mijn vriendin en ik, wij waren de laatste. Dus dan was je dus altijd nieuwkomer in de buurt. Maar nu is er ook iemand en die is, uh, dat is de, niet mijn buurvrouw, maar de vrouw daarnaast. En die is nu uh, nieuwer dan wij. En, uh, en die is een beetje raar. Uh, of in ieder geval, die, die komt nooit op dit soort evenementjes. Wat toch wel leuk is, want dan heb je een soort, een soort gezamenlijk gezamenlijke ja het is geen vijand maar wel een soort van gezamenlijke verbazing van joh kom toch lekker barbecue en maar dat doet ze dan niet dus kun je dan gezamenlijk mooi over babbelen en dan, dan begint het gesprek altijd meteen goed want je moet elkaar toch een beetje leren kennen als nieuwe buren en uh, uh, maar het was echt uh, het was echt verbazingwekkend leuk was het dus ik ben net iets te lang blijven hangen net een pilsje te veel op en dan uh... maar goed dat is al gezellig en toen ging ik slapen en dan uh... Het was echt precies voor mijn deur, was die barbecue. Dus dan ruik je die kippertjes nog en zo. En dan gaat die stampende muziek die dreunt door het raam heen. Dus ik heb niet al te best geslapen, maar. Ach ja, maar tijd. Hola, Hola, Hola, supermercado de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish, get Spanish. On. Get Spanish, get Spanish. Get Spanish, get Spanish. Preng, preng el Preng, preng, olasie, oladil, idi Het is pang, ja, wij. Ik ben bestang, man, het is geen bingo. Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo. Bitch, nikker, yo no quiero. Hangen met mensen, ik Hier, neem een Spaanse troep, Donde desa mi dinero. Ben als notjes en tot ziens. Vet nunca nooit vriend. Los gezelligitos, Donde desa genitos. Oh. Costa del Sos Los Gestelajitos Donde estás oh. Costa del Sos Hola supermercado De la bancos por aquí Let's get Spanish Get Spanish Show Hola supermercado De la bancos por aquí Let's get spent. get a Get Spanish, get Spanish, on. Get Spanish on. Claro que sí Claro que no Los jóvenes más chulo del pueblo. Spaso vos eso. For the house chorizo, Porque te manchejo, manchego. That is fabagego. El anos del diablo. That is the costa, costa, costa de eso. Anos del diablo. That is the costa del eso. Yo quiero esnifar. Yo quiero vomitar. Yo quiero comer. This dus penico coño. Penico coño. Los, Los gestelligitos. Dones tajemitos, oh, costa del Sos. Los gestos chicos, dones costa del Sos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 It's Ben Showman. It's Ben Showman. Yes, this is Harold Friend no Obama. Op vrijdag stonden ze al in uh, de Alpha Tent te spelen. Ze hebben lekker het hele weekend om uh, een beetje uit te brakken, naar beetjes te kijken. Dat lijkt me het leukst als je actief bent. Gewoon zo vroeg mogelijk spelen. En dan rest lekker naar het festival kijken. Heerlijk. Misschien word ik ook maar zanger. Pa, pa, pa. Uh, misschien toch maar niet. Uh, die jeugd van tegenwoordig een get Spanish. Um, ken je dat dat je een barbecue bent in de buurt? en, uh, en dan, uh, dan, dan weet je uh, prochelijk niet meer alle namen. Dus uh, van de meeste wel. En van de naaste buren ook gelukkig. Maar er zijn ook mensen die ja, die spreek je gewoon niet meer zo veel. Of gewoon niet. Nooit eigenlijk. En, en dan uh, op de barbecue zie je ze ineens. Maar dan, en dan uh, komen ze dan naar je toe en dan zeggen ze Hey, hoe is en dan, uh, denk, en dan denk ik Ja, het gaat wel goed. Alleen uh, ik weet niet meer wie je bent. Dus uh, dat is wel ongemakkelijk altijd. En ik vind het ook ongemakkelijk als je bij de, bij de barbecue staat. En uh, en dat je dan, ja, je moet op een gegeven moment moet je er iets op gooien. Dus je moet dan een soort van plekje veroveren. Want iedereen heeft natuurlijk al zijn spiesjes en zijn spareb's en zo. Iedereen heeft het er al opgegooid. En sommige mensen doen dan ook meteen heel veel. En ik denk van, ja, even een beetje, doe eens even een beetje relax. Gewoon eerst een hamburgertje. En daarna kun je wel kijken wat er nog meer op kan. Maar dan ligt dus en dan moet je dus een plekje veroveren op de barbecue want um, je, je wil niet aan de zijkanten liggen. Want dat heeft geen zin. Je kunt geen sperren staan. Dus dan moet echt een beetje het midden moet even het vuur doorheen gammen. Dus, uh, dus dan moet je ook weer dingetjes opzij leggen. Maar dan raak je dus ook weer met jouw uh, spies het vlees aan van uh, iemand anders. Dat klinkt heel goor. Maar ik bedoel op de barbecue manier. En, uh, maar het zit zoveel regels en, uh, uh, uh, en gewoon problemen met zo'n barbecue. Ik vind het altijd wel ingewikkeld. Maar desalniettemin vond ik het dus hartstikke leuk. Daarom kijk ik altijd een beetje tegenop tegen zo'n barbecue. Want dan moet je ook weer... Ja, je moet ook maar, ik had ook mijn eerste hamburger ging ook mis, dan kom je aan en had ik dan nou gemaakt voor mijn vriendin, was ik heel blij met die hamburger, bleek dat het hele ding nog te zijn. dat is dan altijd, het gaat eigenlijk al zo, het is al een beetje ongemakkelijk zo'n barbecue. maar goed, in deze keer was het dus hartstikke leuk. Uh... ja, dat, um, ja, de barbecue. nu ben ik wel klaar mee met de barbecue. ook wel voor, voor, deze zomer ook wel qua barbecue. ik heb te veel spitsjes, te veel op. Weet je wat ik vervelend vind? Dat uh, niemand wil geloven dat ik deze band ontdekt heb. Echt waar. Ik weet, ik weet het gewoon bijna zeker. Want begin dit jaar draaide ik dit liedje al. Sterker nog, uh, het hele liedje Apartment... staat eigenlijk niet eens in het Radio 1 systeem... waar wij onze liedjes in hebben staan. Dat heb ik ingezet. En uh, nu hoor ik hem wel eens op Radio 1. En dan denk ik van ja, die heb ik ingezet. Ooit. En uh, uh, sterker nog, dit liedje uh, draaiden we uh, in dit programma... al eerder dan Radio 2 en ook dan Radio 3FM. Dus, uh, uh, dus dan kun je toch eigenlijk al zeggen dat, uh, dat ik hem uh, heb ontdekt. Vind ik zelf. Het is trouwens wel grappig. Uh, ik draaide een tijdje geleden WikiWiki uh, Wiki in het programma. Uh, de band WikiWiki. Wiki. En uh, nou, dat was leuk. Uh, dat was een leuk beentje, dus dat had ik gedraaid. En nu kreeg ik uh, een, uh, een uh, uh, week geleden kreeg ik een briefje van de band Wakey Wakey uit, uh, uit Engeland. Uit uh, Amerika, sorry. En uh, waarop stond van, hey, uh, bedankt voor de support... en uh, een dikke groetje thuis. Dat is uh, een soort bedankbriefje kreeg ik. Dus dat verwacht ik eigenlijk nu ook van Young The Giant eerlijk gezegd. En dan ook maar meteen van Joan S. Woman nu we toch bezig zijn. Kan ze allemaal kapot maken. Maar ook groot, en dat doe ik dan liever. <laughs> Dat, uh, dat ze de handjes niet op elkaar kregen. Deze Jonas Police Woman, die stond, uh, stond te spelen in een tent. En uh, het schijnt dus dat, het, uh, dat, het gewoon niet, ja, dat er gewoon niet zo heel veel publiek was. ook Wat ik niet snap, want ik vind Jonas Police Woman echt heel leuk. Maar nee, het, uh, het, uh, het schijnt er toch niet helemaal geweest te zijn. Ik vind het altijd leuk op, uh, om te kijken uh, wat de uh, recensies zijn. En dan heb je de VPRO, die doet altijd recensies hè, voor, uh, van uh, optredens... En gaan ze vertellen wat ze ervan vonden allemaal. Dat vind ik altijd leuk om te lezen. En dan, het stiekem vind ik dan het allerleukste om te lezen uh, wanneer iets uh, wanneer heel slecht was. Dus dat, je gewoon echt gewoon, dat het gewoon echt gewoon een dikke vette één krijgt voor het optreden. Dat uh, uh, vind ik altijd leuk. Het is wel balen als je erbij bent. Want dan uh, ja, dat is het toch jammer van je geld. Maar dat vind ik wel altijd leuk, uh, het leukste om te lezen. Ik had het net trouwens over het Young Giant. En die heb ik natuurlijk niet echt, uh, heb ik natuurlijk niet echt groot gemaakt. En... Uh, Nee, en Wakey Wakey ook niet. Dat doen ze allemaal zelf. Adele wel. Adele heb ik echt... Uh, ik kan me nog herinneren dat, uh, uh, dat niemand Adele draaide. Uh, en dat ik bij de jaarwisseling, drie jaar geleden of zo... Uh, Chasing Pavements al draaide heb ik toen opgezet voor publiek. En toen... Ik had publiek. <laughs> en, uh, en, toen, en toen zeiden ze ook van... joh, wat is dat? Zei ik, dat is Adele. En uh, die gaat heel groot worden. En, uh, en daar ga ik voor zorgen, zei ik toen nog. En uh, voilà, toen is ze vet groot geworden ineens. Dus dat komt dan door mij. Kan je. Gravity Six is dit, met Staring to the Sun. Staat ook op Lodens. six hier op Radio 1. Je luistert nog steeds naar Radio 1. Jou ja zeker wel. We draaien een, een nachtlang, een uurtje lang uh, uh, muziek van artiesten die op Lowland staan. Omdat, uh, omdat, ja, omdat je er gewoon zelf niet bij bent. En ik ook niet. Jammer is dat eigenlijk wel. Hè? Ik vind het allemaal wel leuk, zo'n festival. Maar ja, als, als dingen zijn uitverkocht binnen, binnen drie seconden. In een, in een zucht en een steun. Dan, uh, ik had het daar nog over, over, die barbecue gesproken. Ik had het daar nog over <laughs> op de barbecue. Dat het wel een beetje jammer is dat je tegenwoordig kaarten moet kopen voor festivals via internet. Dat is natuurlijk hartstikke handig en makkelijk en zo. Maar ja, voor de, men de, de mensen die nu op Lowlands zijn. Uh, en hier spreekt een jaloerse uh, Luc. Maar de mensen die nu op Lowlands zijn... Ja, dat waren wel de mensen die toevallig die ene dag uh, vrij hadden. Of misschien vrij hadden genomen, ervoor dat kan ook. Maar, maar, maar of toevallig gewoon vrij hadden... of iemand kende die dacht van ik kan, ik kan wel helpen met die kaartjes. Maar, zeg maar de, de echte uh, liefhebber die, uh, die ook heel graag had gewild... die kon niet, want ja, het was binnen 2,5 uur uitverkocht... En het via internet. Dus als je moest werken, ja, dan had je gewoon pech gehad. En dat is wel jammer. Want vroeger kon je natuurlijk gewoon. Uh, lach je gewoon met je met je slaapzak voor het postkantoor. Dus toen hadden wij bedacht op de barbecue... dat het goed zou zijn wanneer er uh, uh, van de... nou hoeveel kaarten zouden worden verkocht? 60.000 of zo? 50.000, 60 60.000? Uh, en uh, van die uh, 50.000 kaarten... dat er dan 15.000 gewoon op de ouderwetse manier werden verkocht. Dus gewoon echt gewoon bij het postkantoor... en dat je gewoon in de rij moet liggen... of bij een winkel ergens of zo. Maar gewoon ouderwets handwerk. Gewoon zoals het vroeger ging. En dat iedereen dan kans heeft om... Uh, uiteindelijk een kaartje te pakken te kunnen krijgen... als je maar gewoon uh, je ervoor inzet... en gewoon echt gewoon die hard even een nachtje wil doorhalen. Leek ons een goed idee op de barbecue. Dus uh, dat hebben we ook even geregeld voor Lorenz. Dat dus, uh, lossen we allemaal zo even op. Het is allemaal zo makkelijk. Zullen we ons maar gewoon even bellen? Dan uh, organiseren wij met de buurt een barbecue... en dan lossen we zo alle wereldproblemen even voor iedereen op. Pas dat probleem. Zometeen, Ferdinand en voetbal gaan we het hebben... over die fantastische wedstrijd van FC Twente 5-1 tegen Herenveen. Na Jamie Woon en Night Air... Meteen meer 4-7 naar het nieuws van 6 uur.